Slammervam FM Phone Fuck En dus weer tijd voor het moment waar je over mee moet kunnen lullen De Slammervam FM Phone Fuck Gisteren namen we Bayern München nog in de zeik Door 3,50 euro voor Arjen Robben te bieden Hadden ze het maar gedaan hè, want gisteren vlooten ze hem uit Vandaag het bericht in de kranten dat Zonnebank ligt Erectiestoornissen bij mannen kan opheffen Maar wat nou als het zo erg doorslaat dat hij uh, helemaal niet meer slap wordt Dan bel je even met je vaste Zonnebank adres. Ja, goedemiddag. Ja, met uh, goedemiddag. Hallo. Hi. Ik had een vraag. Uh, ik kom regelmatig buur in de zonnebank. liggen om de Ergoline Excellence 800 Turbo Power. Welke? De Ergoline Excellence 800 Turbo Power. Ja, 77. 77. 70, ja? Ah, excuus. En ik uh, kom nu al een tijdje loop ik weer mijn huisarts voor erectiestornissen. Ah, dat is erg. Ja, dan, no, <laughs> ja, zeg maar andersom hè. Dus hij wordt niet meer, uh, hij, hij komt niet meer in een relaxte toestand. Ah, ah, nu ja. lees ik net hier in de krant dat er komt toch te veel zonnelicht. Ja? En UV-straling. Ja? Ja. Ah. We zijn er genoeg en... die geen lasten van hebben? Nee, maar nu vroeg maar me af, want ik kom toch wel regelmatig, toch zeker één keer in de week licht komen de bij u? Eh, uh, twintig minuutjes. Ben u er nog? Hallo? Mevrouw? Ja? Nu heb ik een meneer, geloof ik. Ja, dan heb je meneer, ja. Ja, hallo, met wie? Met wie spreek ik? Hallo, met Gaarthuis, hallo. Ja. Ik wil een vraag stellen. Ja, nou, u, kan wel, ja. Uw vrouw gooit hem, gooit hem erop. Ja. Ja, ik loop bij mijn huisarts. Ja. Zeg ik net, vanwege erectieklachten. Ja. Ik krijg hem, zeg maar, niet meer omlaag. Maar nu lees ik hier in de krant dat komt door zonne- en UV-straling. Ja. Nu lig ik bij u één wekelijks onder de, de Angola Excellence. Ja. En uh, nu heb ik net even met mijn advocaat gebeld, die zegt ja, dat kan best wel eens komen. En die dokter zegt het ook, ja. door die zonnebankstraling. Ja. Dus ja. ik wilde u alleen maar even aankondigen dat u je dat, dat je stappen kunt verwachten. Ja, als je nou langskomt. Ja. De advocaat van mij erdoor, dan krijg je een stam onder je kloten en dan zak je vanzelf. Wat zegt u? Als je nou langskomt, dan krijg je een, een stam onder je zak en dan zak je vanzelf. Dat heb ik al geprobeerd, maar dat hielp zelfs ook niet. Oké, okay, jongen, nou Want dan gaan we. Hij ga blijft op. recht overeind, hè? Vier okay. overeind, hè? Ja, dan doe dat even, jongen. Als een oh, Limburgse ja. asperger zo hè? Slimme vim, phone fuck.